Je hoort nog de vlagen terug in een band die ooit begonnen is als Johnny and the Self Abusers. En dan denk je, what the fuck, waar heeft hij het nou weer over? Nee, dat is uh, gewoon de Simple Minds, want de Simple Minds uh, zijn onder die naam ooit begonnen. Uh, sluit ook mooi aan op uh, al uh, wat met bands... Die namen veranderen en toch in dezelfde samenstelling verder zijn gegaan. Ik denk dat het ook wel geldt voor deze band, de Simple Minds. Want ze bestaan nog steeds. Want in november 2017 was nog het laatste studioalbum wat ze hadden aangekondigd en ook uitgebracht. Dat is een jaar later gebeurd. Walk Between Worlds. Dat is het laatste wapenfeit van de heren uit Schotland. Want daar komen ze vandaan. En dit nummer dateert alweer uit 2013... Blindfolded van Simple Minds. Uh, je hoort er inderdaad de vlagen terug... van de band die uh, het ooit in de jaren 80... begin jaren 80 ooit is uh, geweest. Daar zat ook uh, dat donkere geluid uh, een beetje in. En uh, ze hebben toen ook op een gegeven moment besloten... van jongens, we grijpen daar nog eens een beetje op terug. En dat uh, is bij mij toch altijd, uh, dat landt dan altijd wel bij mij. En Blindfolded is nog een nummer wat uh, minder bekend is uh, wat, wat dat gaat. Maar goed, uh, het kan altijd nog uh, uh, misschien nog een keer komen. Je weet het maar nooit. Uh, welkom in de tweede uur. Waarin wij ook de indie pop laten horen van dames uit Nederland. Alleen, de damesband bestaat niet meer. Maar blijft het blijft wel heel erg mooi om uh, toch af en toe weer... Uh, te laten horen op de Zandvoerster Radio. En dat doen we dan ook bij deze: Dakota in Fort Leaf Clover. Let's... dat we nog een beetje in de tekst, ook een beetje verborgen, denk ik. De Breuk, ja, of gewoon ermee ophouden, dat zat er een beetje in uh, in dit uh, nummer, voor Liefklover, want Lisa Brammer is uh, verder gegaan als fotografe. En de andere drie uh, vormen nu, nu loop. En dat is een beetje eigenlijk het uh, verhaal van Dakota in de Notendop. Bovendien hebben de dames het uh, nog uh, geschopt uh, tot een optreden bij uh, De Wereld Draait Door. En dan praat ik over een jaar of Drie, vier terug. Toen zaten ze er een keertje in. En daar hebben ze toch heel duidelijk hun visitekaartje af weten te geven. Weer terug naar vorige week woensdag. Toen ik een gesprek mocht voeren met Jan Lammers aan de ene kant. Maar ook de directeur van het circuit zelf. En van de Dutch Grand Prix zelf. Robert van Overdijk kwam ook nog aan het woord. En daar ga ik met hem over in gesprek. Ik ga nog even de vraag stellen. Wat hebben jullie eigenlijk uh, toch in deze tijd kunnen doen? Want...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 Onder een enorme druk en dan niet alleen geestelijke druk, maar ook vooral tijdsdruk. Hier allerlei onmogelijke dingen voor elkaar aan het boksen bent. En je, bent, je, je staat op één minuut voor twaalf. Ja, dan is dat, was dat natuurlijk een enorm hard gelach. En heb ik nou, ook best wel wat volwassen mannen af en toe zijn traantje zien laten. Dat geloof ik ook graag. Ik ga even ook terug naar het moment dat jullie samen met Jeroen Stomphorst in die, in die toren hebben gezeten. Toen zei jij je eigenlijk al van dat hebben wij niet in de hand met die COVID-19. Nou, kijk, Uiteindelijk kwam het met angst en beven dichterbij.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 ...volgt uh, zijn uh, muzikale opleiding hier in de buurt. In Haarlem, uh, in Holland, hij heeft ook een uh, conservatorium. En daar volgt hij uh, de opleiding toe. Melle Bodaar heet hij voluit. En beter bekend als Melle. En uh, dit, uh, hij komt oorspronkelijk uit Leiden. Weer terug naar het interview met uh, Robert van Overdijk. De naamgever van het circuit, want ook dat is vandaag bekend geworden. Een Brabants bedrijf wat zich ook bezighoudt met het verzorgen van de verkoop van de kaarten onder meer. Waarom juist die? Nou, waarom juist die? Kijk, uiteindelijk waren we al partners binnen de Dutch Grand Prix. En dan ga je met elkaar werken en dan kom je tot de conclusie dat je eigenlijk wel gewoon heel veel ambitie met elkaar deelt.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 Laat me als ik kom, laat me als ik ga Als ik ga Als ik ga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 Goed nieuws, want morgen mag ik weer een primeur aankondigen. De nieuwe single van Kafka, maar zover is het nog niet. Dit is Veline en alleen, maar even al vooruitlopend op het volgende onderdeel in dit programma. Dat was een paar weken geleden bij een trouwerij, niet het geval ergens in Bloemendaal. Die man was niet alleen en er zaten veel meer mensen bij elkaar. Goedemorgen Mick Boskamp. Goedemorgen. Ja, want... Je zei het al Jaak, over van uh, even goed nieuws. Ja. Want ik heb, vandaag heb ik helemaal geen goed nieuws. Nou. Nee, nee, nee. Maar ik, daarom uh, maakte ik ook uh, de hint ja, van alleen ja, en, uh, en niet alleen. Dus, en dat heeft ook uh, te maken met een onderwerp wat jij uh, heel graag wil bespreken met ons en met ons wilt delen. Want dat goede ja, nieuws, ja, dat was er dus zeker niet. Weet je, ik, ik heb, een, ik heb een, een, een groot empathisch vermogen. Dus ik kan ja. me goed inleven in andere mensen. En ik kan me ook voorstellen dat als je trouwt, dat het heel lastig is om uh, ben ik met je eens? corona maatregelen te houden. Maar ja, hij is ja. wel, Schapperhausen is wel minister van, uh, van Justitie. En hij straft mensen ja. die uh, datgene doen uh, uh, wat hij ook heeft gedaan. Ja. Ja, en, ja. en dat niet alleen, maar hij liegt ook. Want hij zegt in eerste instantie dat hij, uh, dat hij zich tussendoor heel goed aan de maatregelen heeft gehouden. En uh, we hadden het dan over die ene foto die gemaakt is, of een paar foto's die gemaakt zijn, dat ze op het bordest staan ja. en poseren voor de fotograaf. Nou, dat was dan een misser. Ja. Maar het blijkt, er komen nu nieuwe foto's uh, boven, boven, boven de tafel, ja. die gewoon het tegenstelde bewijzen. Want hij, hij omarmt mensen, hij knuffelt mensen. Er zijn ja. allemaal mensen bij die, die, die uh, rond de 50 of ouder dan 50 zijn. En dan heeft hij ook nog verteld dat uh, twee zonen van een corona hebben gehad. Ja. En we weten nu inmiddels dat, ook al ben je genezen, dus aan het steeds, van corona... Mm -hmm. ...kan je de virus nog steeds bij je dragen. Dus ik bedoel, het uh, is een recipe voor disaster. En dan heeft hij ook dus verteld aan Rutte... Ja. ...dat het, uh, in, in, in die brief die hij ook gedeeld heeft... ...of de tweet die hij gedeeld heeft met mensen... ...van dat het maar eenmalig gebeurd is tijdens natuurlijk ...en dat hij de rest... Heel goed uh, heeft opgelet dat het niet gebeurde. Ah, dat is dus niet waar. Dus nee. ik, ik weet je. Ik, vanmiddag moet heel, heeft hij heel wat uit te leggen in de Tweede Kamer. Want je ja, kent Hildes natuurlijk. Die, die staat natuurlijk op op zijn benen. Ja. Maar, maar het is. Het is ja, hoe praat je jezelf daaruit? Ik bedoel, er zijn, er zijn boas die al klagen. Mm -hmm. dat ze mensen geen bekeuring kunnen geven. Want die mensen zeggen van ja, doei. Weet ja. je, mazzel. Ja. Kijk eens even lekker naar de minister van Justitie. Een nou, ik, ik, lastige. Ja lastige zaak. Ja, en, en ik, ga, ik voeg er nog iets aan toe. Uh, die, uh, die foto's, die nieuwe foto's... die zijn volgens mij uh, opgedoken bij Freiburg. Dat is ergens op het... Uh, Keerplein in uh, Bloemendaal. Daar, uh, daar was uh, dan uh, de receptie... geloof ik, uh, in, in dat opzicht. Maar, uh, er is nog iets. Uh, Pieter van Vollhoven, dat sluit weer even aan... op jouw verhaal over die boa's. Ja. Uh, die, uh, die, die tweeten daar ook al iets over. En die zei ook uh, volkomen begrijpelijk... dat die boa's dat uh, dus niet doen. Hè? Mm, ja. ja. Ja, nou ja, dat is dus Pieter van Vollhoven, ja. die, uh, die, uh, die een, een, een BOA-tik heeft, want uh, hij vindt eigenlijk, dat heeft hij eerder gemeld, Pieter van Vollover dat BOA's moeten worden uitgerust met een uh, wapenstok en misschien met een, met een, met een uh, pistool, dus dat, ja, laten we dat, laten we dat met de kortje zouden. Nou. <lacht> nou ja, goed. Maar goed, in ieder geval, het is een hele, een hele lastige kwestie. Mm. En dat hoor ik gisteren, en dan maak ik meteen een bruggetje naar het volgende bericht, over mm. de persconferentie gisteren. ...van Rutte en de Jonge. Ja, dan woon jij je ook al ergens op de sociale media... woont je je daar ook al over op? Nou ja, het is natuurlijk van de zotte... ...wat Hugo de Jonge zei. Ja. Hugo de Jonge zei namelijk... van ja, ...er komt geen evaluatie... ...pas als dit alles... ...achter de rug is. Hm. En, en we, hebben het, we hebben het hier over... Hè? Ja, bedoel, uh, ...in algemene zin... ...en nogmaals, ik weet... Ik, ...er zijn een hoop aannames die zeggen dat het niet zo is... ...en dat mensen overlijden... ...vanwege andere oorzaken... He, daar wil ik me niet aan branden, want daar kan ik geen bewijs voor leveren. Maar wat ik wel kan zeggen, is dat het handig en verstandig is om tussentijdse evaluaties te doen. Zeker als het gaat om, om, om uh, een zaak van leven of dood. Of mm, ja. Ah, ja. Dat, is toch, dat is toch logisch. We hebben het, bedoel, ze zouden in, dat in de zorg toch ook doen? Lijkt mij ook. Als er iets uitbreekt, dan zal je af en toe... rond de tafel moeten gaan. En dat is ook, wat Hugo de Jonge zei... is eigenlijk het bewijs van het feit... dat mensen, zoals Maurice de Hond... die met allerlei... nou moet ik zeggen... die echt wel hout snijden... met feiten komen met betrekking tot aerosols... en... ja, zeg maar... groepen die worden besmet... door één persoon, weet je. Dus... Ja, eh, dan denk ik bij mezelf... ja, als er niet wordt geëvalueerd... dan wordt er ook niet gekeken naar dat soort... berichtgeving, snap je? Ja. ja. En, en, en ja, dat is natuurlijk echt... Is compleet kanzinnig. En als er dan wordt gevraagd... want ik moet wel zeggen... dat we hebben het al te vaak over de MSM... Hè, en in, uh, al snel over dat de media heel, uh, heel uh, strak... Mm. de overheid volgt. Mm -hmm. Maar ik moet wel zeggen... Dat, en dat moet ik compliment geven... zowel telegraaf... dus zeg maar de hele commerciële krant... als het AD, als de wat wat vroeger heette dat linkse redagbladers, volgenskrant en trouw... Hmm. dat die toch wel heel pittig schrijven over, uh, over de maatregelen op het ogenblik. Dat, over de uh, overheid. Ja, en het NRC en die, en die, doet ja, ook mee, geloof ik, met en, dat ja, hele verhaal. Het doet het mee. En het, oh ja, zeker. Want die, die, die, die, die zei gisteren bijvoorbeeld, de dame van het NRC... Ja. die zei, wacht eens even, we hebben het over uh, evaluaties... maar uh, die tussenevaluaties, zijn die daar niet belangrijk? En toen zei ze dus van ja... Maar als we tussen evaluaties gaan, gaan houden, dan worden we daar ook op afgerekend. Dus het is alleen maar ego. Uh, Weet je wel? Uh -huh. Het middelpunt van het heelal is Hugo de Jonge. Ja. Dat, dat, dat is eigenlijk, ja, dat is mijn mening. Ik mag als nieuwsleverancier eigenlijk geen mening hebben, maar dat de <laughs> laatste maanden toch. Je hè? bent opinierend bezig, hè, Mick? Ja, ja, nee, nee, nee. Ja. Ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben, laten we eerlijk zijn, <laughs> ik ben geen fan van de maatregelen zoals die zijn. Ja. Ik ben geen corona-ontkenner, mm -hmm. laat we wel wezen. Ik ben geen conspiracy theorist, ja. dus, dus uh, dat ben ik niet. Uh, uh, um, mijn, mijn vriendin loopt even, die hoorde op dag ah. die loopt, die, die, die, die, die weet niet wat ik doe hoor, overdag, dus <lacht> <lacht> die je even... uh, uh, hij zit even wat zendtijd op te vullen bij de Zandvoerster Radio dat doet hij op dit moment <lacht> Wat ik, waar was ik gebleven eigenlijk? Je was gebleven bij, uh, bij het NRC en over, ja, en over de kritische kanttekeningen, bij die tussentijdse ja, evaluaties, ja. de ego's van de politici, daar was jij op. Ja, en dat ja, jij ja. geen fan bent van de maatregelen, ja. dat, dat zei je ook al. Ik ben, maar ik ben geen corona-ontkenner. Dat een... zei je ook. Die, die ik bedoel, het snijdt wel hout, ja. maar je kan het niet staven. Ja. Dus doe ik niet mee aan conspersie-theorieën. Nee. Ik ook Wat niet. Wat ik wel doe, ik, ga, ga wel, ik gebruik wel mijn gezond verstand. Als dus ik dat dan zie, gisteren op die persconferentie in Hoor, daar ja. ja, ja, zak mijn broek af. <laughs> ja. Echt? Ja. Maar ja. oh, goed, dat soort zaken. Laten we overgaan ja. naar nog een... Nog een, nog een ja, Triest Nieuws. Triest Nieuws, Erik Morello is overleden, 49 jaar. Ik kreeg het bericht binnen via een uh, luisteraar van ons. Ja, en ja. ik weet niet, ik heb het laatste nieuws. Ik, ik, ik was aan het zoeken namelijk, want ik wil natuurlijk altijd goed voor, goed beslagen ijs ijs komen bij je. Uh -huh. maar, uh, maar dat is, dus, uh, uh, wacht even, wacht even, wacht even, ja. ja. Wacht even, wacht even. Als ze als ze als zijn Ik durf de deur van de toilet dicht, want mijn vriendin gaat naar het toilet en gaat dan opeens heel hard praten met iemand met jij wel voor die doorkomen naar <laughs> het toilet, nee toch? Ja, nou daar kom ik zo nog even op, over het toiletbezoek. Maar goed, ga je eerst even je verhaal dat uh, even afmaken. Van uh, de, de house. Nou ja, wat ik, wat ik wil zeggen, ik bedoel, er zijn zoveel zaken die gewoon niet kloppen, weet nee. je. En we hebben het over Erik Morillo. Oh, nee. dat klopt ook niet, hè. Want, laten we wel wezen, ik bedoel, over de doden niets dan goeds. Nee. Ik ben, uh, hij heeft een aantal fantastische platen gemaakt. Ik kan me herinneren dat ik, uh, ik, uh, ik begon van housemuziek te houden in de jaren negentig. En toen kwam uh, Real to Real, dat was een, een pseudoniem van, uh, van Erik Morillo. Nee. Met, met de fantastische knaller I like to move it. Dat ja, is een, er is een ja, plaat die, ja. die, die ook uh, gebruikt is in Madagaskar, het uh, Disney film. Uh, uh, dat is toen weer een hit geworden en hij heeft een aantal hele mooie dingen gedaan. Maar laten we heel eerlijk wezen, uh, uh, uh, hij heeft natuurlijk niet, een, uh, hij heeft niet veel onbesproken gedrag. Mm -hmm. En dat, dat is, uh, je, hebt, je hebt twee categorieën DJ's. Je hebt DJ's zoals Tiësto en John Dickwiet en Arma van Buren die uh, heel veel succes hebben. En eigenlijk ook een, een, een gezond leven leiden. Uh -huh. het, leven, het leven on the road en vliegtuig in vliegtuig uit is al ongezond genoeg ja. dus eigenlijk en zij gaan van de theorie uit dan moet je in een goede conditie zijn, een goede shape zijn om dat aan te kunnen ja. en heb je de categorie DJ's en ook natuurlijk de middencategorie categorie DJ's die uh, uh, uh, uh, uh, net zo hard feesten als het publiek en misschien wel harder je moet je voorstellen, je komt als DJ in een club. Eh, ergens in Zuid-Amerika of Mexico of Amerika. of de VS. En je komt daar aan en het eerste wat in de kleedkamer ligt. is een paar drugs. <S%>. Mm -hmm. en, en als je daarvan houdt, ja, dan, dan, dan ga je daar snoepen. En, en, en, en dan komt er ook nog een ander aspect bij. Is dat de DJ's. De, de, de, wat, wat, wat, wat nu de DJ is, was vroeger de popartiest en, en, en de rockband. Dus er zijn heel veel groepies die, uh, die, die zich aandienen. Aan, aan dus er is ook een, een, een grenzeloze, uh, uh, uh, ja, hoe moet ik zeggen, uh, uh, seksparties, uh, uh, orgieren, uh, noem maar op. Die zijn er allemaal, dat weet ik ook. Hè? Mm -hmm. En Erik Morillo die deed daar wel aan mee. En hij schijnt een paar weken geleden in de fouten zijn gegaan met een, met een vrouw die niets van zijn avances wilde weten. En die wakker werd in zijn, in, zijn, in zijn woning, naakt, en hij stond naakt naast haar. Ja. Hij heeft zichzelf aangemeld bij de politie. En ja, ook weer aannames, en daar wil ik niet aan beginnen, maar ja, 1 en 1 is 2. Dus het is wel opvallend dat hij, dat hij dan een week later overlijdt. Yeah. Het zou kunnen zijn dat het een overdosis is. Het zou kunnen zijn dat het zelfmoord is. Maar dat zijn allemaal, dat weten we nog niet. Dat wordt nog uh, onderzocht. Maar in ieder geval, het is, weet je... En je ziet het te vaak hè, bij, bij, bij artiesten, hè. George Michael, dan en Eric Morillo. noem maar op. Uh -huh. Zoveel succes bij mensen. En die mensen die sterven eigenlijk altijd alleen. Heb je dat wel eens afgevraagd? Uh, ja. Altijd, altijd in, in, in... Het is eigenlijk heel triest, hè. Uh -huh. Altijd alleen... En, en, en, en, en, en uh, afgesloten van de rest van de wereld. Het is eigenlijk... Uh, ja, nou ja, ik, je weet het. Ja, ik ben zelf uh, verslaafd in een mm -hmm. Het is niet makkelijk om van die handel af te blijven. Maar je bent niet, ver, uh, je bent niet verantwoordelijk voor je verslaving. Maar je bent wel verantwoordelijk voor je herstel. Laat, ja. laat het daarop houden. Ja. Uh, uh, mooie woorden. Of tenminste in ieder geval uh, laat ik eens zeggen dat het uh, verstandige woorden zijn. Uh, en uh, ik uh, kom nog even terug op dat toiletbezoek. Uh, want uh, dat uh, was. Uh, uh, ik had vorige week dinsdag moest ik even de dienst overnemen van Ger Loogman. En toen zit ik uh, met mannen als uh, Tino Stuy en Frank Paardenkoper hier aan de tafel. Dat, uh, dat is ook ja. altijd heel erg leuk. En toen vroeg Tino Stuy op een gegeven moment aan mij: ben jij een propper of een vouwer? Dat heeft met toiletbezoeken te maken. Dus, uh, en, uh, toen wist ik in eerste instantie niet waar hij het over had. Dus ik zeg voor duidelijk even de vraag nog een keer. Dus toen uh, legde hij dat uit. Dat het dat, dat beetje te maken heeft. Wat je, wat je dan uh, doet als je op de... De wc-pot zit, de, vouw je dan het, uh, uh, het, uh, het, uh, ja, het wc-papiertje of maak je er een prof van? En in eerste instantie uh, zei ik, oh, bedoel je dat? Nou, dus, dus een prop, maar tegenwoordig vouw ik het weer. Dus ik heb wat van de man geleerd. Oké. Okay ja nou, dat is uh, heel fijn ik, uh, ik, ik ga, ik ga ik, uh, uh, mijn, mijn lief heeft net een boterham voor me gemaakt dankjewel ja, ja voor deze voor deze voor deze iets te, te uitvoerige, <laughs> ik ben namelijk, ik heb een ik heb een heel visuele geest ja dat nou moet je moet je moet je vooral doen dus uh, maar goed uh, <laughs> Uh, ik, ik, uh, ik laat het erbij. Ik ga het er nog uh, wel... Nou, ik ga het er niet meer over hebben. Ook met hem uh, niet, hoor. Dus, uh, want anders dan wordt nee, het... Uh, alsjeblieft. Ja, nee, alsjeblieft. Ja, nee, alsjeblieft. Nee, want uh, dat, dat... Ja, maar goed. Het, het zegt iets over de persoon. Dat was eigenlijk de diepliggende gedachte daarachter. Maar goed. Het uh, is een ik, heel ik, andere ik, vraag. Kijk, dan kijk die nou op mijn nek. Dat ja, is... moeten we niet doen. Uh, nee, Mick, ik vond groot, het... groot. <laughs> ja, jij bent nogal klein van stuk. Dus dat uh, ga je verliezen, denk ik, uh, in dat opzicht. Ja. Uh, goed, Mick. Volgende week weer verder. Dag, Jaap. Dag. Uh, weer verder met uh, leuke muziek. Hier is Noah. Met uh, Sim, heet het. Sweet.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 got gotta. heb ik de vader van Dakota Johnson aan het werken gezien. Dat is de actrice die ooit gestalte gaf aan Anastasia Steele... uit de film... Um, 50 tinten grijs en een noem dan maar die vervolgfilms nog maar eens op. Uh, want haar vader was Sonny Johnson... Sonny Johnson, nee... Um, Sonny Crockett. gaat dus twee dingen door elkaar. Don Johnson, dat was de vader en is nog steeds de vader. Hij gaf kleur aan het gestalte Sonny Crockett. En die Sonny Crockett die liep toen op een gegeven moment... een beetje door de straten van New York heen. En daar gooiden ze dan dit nummer van Glenn Frey eronder door. Zo zit het verhaal lang aanloop, maar ik kom er uiteindelijk dan toch wel uit. Dit komt ook weer uit een heel mooi gedeelte van ons programma... en onze samenwerking met 3 voor 12 Noord-Holland...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 With every single move that gets thrown in the trash The moment I am full of it Oh no, you are not my favorite alcoholic beverage That makes me sick You are not my ultimate favorite the first we be Cause last time I checked, you are a man. En een hernieuwde uh, uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, want daar hebben we het over, uh, is uh, op de derde donderdag van uh, de maand in uh, september. Dan uh, komen we er nog een keer uh, op uh, terug. Ik weet niet of er dan verversing uh, is. Uh, je weet het nooit, maar uh, Elsa Birgitta Beckman heet zij. You're not my favorite sandwich. Nou zijn we ook weer bijna aan het eind gekomen van deze woensdagmorgen. Uh, ik draai al lang al niet meer Howard Jones en only, uh, Things Can Only Get Better... maar ik vind uh, dit uh, ook wel een uh, hilarisch nummer... wat je zeker uh, tot aan het nieuws van 12 uur kunt horen. Um, uh, het zat ook een heel leuk, uh, leuk clipje eigenlijk uh, bij. En uh, dat is uh, bijvoorbeeld dit uh, fijne nummer geworden van... The Cosmic Carnival en The Kingmaker... En morgen zit uh, of staat Walter hier op uh, deze plek. En zelf ben ik er tussen 8 en 10 weer tussen met Alternatieve FM. Dag!